De vondwaardigden demonstreerden een jaar geleden voor het eerst. Ze begonnen toen tentenkampen in onder meer Madrid en Barcelona. In verschillende plaatsen in Nederland vieren fans van Galatasaray... dat hun voetbalclub voor de achttiende keer kampioen van Turkije is geworden. In veel steden rijden toeterende auto's. In Den Haag waren wat kleine schermutselingen toen de politie een weg wilde vrijmaken. In Istanbul was het een tijd lang onrustig. De politie zette traangas in om fans in de hand te houden. Het weer vannacht minimumtemperaturen dicht bij het vriespunt. De komende dag begint zonnig. Smiddags enkele stapelwolken Het blijft droog en het wordt maximaal 14 graden. Na morgen wordt het weer wisselvallig. Tot zover het NOS Journaal. En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB op de A12. Arnhem richting Utrecht staat tussen Maarsbergen en Maren drie kilometer door een ongeluk. En de A28 Amsterdam richting Utrecht, eh, Amersfoort richting Utrecht tussen de afrit Maren en Soesterberg staat twee kilometer door wegwerkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom live vanuit het College Hotel te Amsterdam. Elke zaterdagnacht interview ik hier iemand die op een kamer zit... en op die kamer even tot zichzelf mag komen. En vandaag hebben we een gast die dat waarschijnlijk heel goed kan... want hij is van huis uit, van huis uit filosoof. Maar hij schrijft ook boeken, mooie boeken. En hij is vooral... Ja, de jongste hoofdredacteur van een krant in Nederland. En wel van de NRC Next. Een bijzondere krant. Ik heb het over Rob Wijnberg. Achter de deur van kamer 108. Ik klop erop. En hij gaat open. Ja, Bijzonder goede avond. Tuurlijk. Dag Rob. Wat voor dag is het vandaag? Zondag. En wat voor zondag is het vandaag? Eh... Uh... En uh, rustige. Het is vandaag moederdag. Oh, moederdag. Ja, ja. inderdaad. Je hebt gelijk. En uh, hoe is het met je moeder? Heel goed. Ja? Ja. Ja, nou, ik heb haar vandaag nog gezien, dus uh, nog een cadeautje gegeven. Voor moederdag? Ja, voor moederdag. Wat ja. heb je gegeven? Uh, Serviesgoed. Serviesgoed? Ja. Had het nodig? Nee, dat niet, maar... Uh, ik las ook namelijk dat je moeder ziek was. Of hmm. ziek is. Ziek is juist een chronische ziekte, ja. Wat heeft ze? Ja, ik, ik, ik weet... Ik, ik moet beschamend toek, uh, toegeven dat ik de officiële naam niet kent. Maar waar het op neerkomt is dat haar botten uh, in haar handen en voeten langzaam... of nou, langzaam, gewoon verdwijnen, zeg maar. Ze heeft uh, bijna geen botten in haar vingers en in haar tenen. Dus een beetje een soort... Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Eh... Uh, ja, ik, ik zeg altijd langzame lepra, want dan snappen mensen wat het is. Maar uh, uh, daar komt het op neer. Ja. En het wordt dus ook steeds erger? Ja, het wordt langzaam erger. Ja, ze, ze, uh, ze heeft wel rem, medicijnen die het remmen en dat soort dingen. Maar uh, ja, nee, dat gaat niet over. En, en uh, kan ze nog alles met haar handen? Uh, nee, alhoewel ze dat, <laughs> ze dat zelf dan niet zal toegeven waarschijnlijk. Maar uh, um, in principe doet ze alles nog mee. Ze schildert, ze kan nog schrijven. En, uh, maar bijvoorbeeld potjes openmaken of zo... Dat, dat zal dan niet lukken. En als jij haar, haar een hand geeft... Dat moet je dan voorzichtig zijn? Um, niet per se. Het, ja. Als ze naar een feestje gaat... dan doet ze wel verband om. Want dan, dan, um, um, om te voorkomen dat 60 mensen haar een hand geven. Dat wel. Maar als je haar gewoon als één iemand haar een hand geeft, dan zal ze daar niet zoveel last van hebben. Alleen dan schrik je dat je een klein handje krijgt. Vind je het moeilijk om je moeder zo te zien? Zo ziek? Nee, want ik weet, niet, ik weet niet beter. Echt waar? Ja, want het was al sinds ik geboren ben. Maar het wordt steeds erger. Ja, maar dat gaat zo langzaam, dat merk je niet. Nee, dat, dat, dat zie ik niet. Dat is net zoals ouder worden, dat zie je ook niet. Als je iemand elke dag ziet, of nou niet elke dag, maar regelmatig dan merk je dat niet. Dus doet het je iets dat je moeder ziek is? Um, nou ja. Zij heeft. Uh, um, zij laat het zelf ook aan niks merken. Dus. Je, dus uh, ik heb dat helemaal niet door. Zeg maar dat zij ziek is. Ik zie haar niet als ziek. Dus. En weet je wat ze. ze um, de dokters hebben haar al. Ik denk twintig jaar geleden gezegd. Van nou. Over een jaar of wat zit jij in een rolstoel. Enzovoort enzovoort. Maar dat weigert ze gewoon. Um, en. Um, ja, dus. En ze wil ook niet als ziek. Gezien worden, zeg maar. Dat is volgens mij ook haar manier om ermee om te gaan. Dus ik, dus ik nee, ik, ik heb geen medelijden of zo, nee. Maar praat je met haar over haar aandoening? Nee, zelden eigenlijk. Het speelt eigenlijk helemaal geen rol. <laughs> nee, dat is echt zo. Ja, nee. Het is ook, als wij op vakantie gaan, of gingen dan... ...want ik ga nu niet met mijn ouders op vakantie... ...maar vroeger dan <coughs> was het eigenlijk altijd... Waren ik en mijn vader altijd als eerste moe. En dan wou mijn moeder nog uh, door de stad rondlopen en weet ik van wat. Misschien terwijl ze wel, wel veel pijn had, of, uh, maar dat gewoon niet liet merken. Maar het moet toch moeilijk zijn voor jou om je moeder te zien... als ze naar een feest gaat met verband onder handen. Of dat je een slap handje krijgt. Je wilt toch nog een gezonde moeder? Je wilt toch het beste voor je moeder? Jawel, zeker. Maar um, ja... Uh, um, het is niet zo dat zij nou um, um, tenminste in mijn ogen daar zo, zeg maar uh, aan, het is nou eenmaal zo dus als je dan Um, medelijden is nooit zo'n. Um, uh, heb ik nooit een geweldige emotie gevonden. Ik wou bijna direct al een filosoof erin gaan gooien, maar dat mag natuurlijk niet. Jawel hoor, oh. dat is Radio 1. Oh, is Radio 1, Maar jij oh, ja. denkt natuurlijk oh, ook, als BNN, oh dan moet je weg Nee, nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar dan krijg je weer de naam van dat je alleen maar met filosofen strooit. Maar ik ben het helemaal eens met Nietzsche dat meelijden, uh, zoals hij dat zei, uh, de uh, zwakker maakt. Je, je, gaat, je daalt af naar de, zeg maar, zogenaamd naar de zwakke positie van de ander, en daar ga je dan als het ware meeleiden. Dat is medelijden. Maar dat, um, uh, dat helpt niet. En dat, hebben we, dat is ook iets wat. Dat zit in mijn familie, dat zit in mijn moeder, maar dat zit ook in mijn vader, want die doet provocatieve therapie. En provocatieve dat is, psychotherapie is dat. En daar zit ook heel erg in van. Uh, klassieke psychotherapie is. Uh, het probleem uh, analyseren en dan proberen iemand te helpen. Terwijl provocatieve therapie is zoveel zo zo mogelijk doen om, het, om niet te helpen... en eigenlijk zo'n beetje alle, alles wat mogelijk van, van hulp kan zijn frustreren... om uiteindelijk die persoon zelf, uit een soort van frustratie... dat is provocatie, um, uh, zelf maar, um, zichzelf te laten helpen. En dat is helemaal gebaseerd op het idee dat mensen veel weerbaarder zijn dan je denkt... Maar je, je spreekt er nu over alsof je moeder een patiënt is van je vader en van nee, jou. Nee, dat, dat Het is niet. gewoon je moeder. Ja. Dus uh, voor veel mensen is de moeder toch het uh, meest uh, kostbare bezit. Ja, dat is ook zo. Maar ik zie, ik zie het niet als, als uh, iets wat ik aan het kwijtraken ben of zo. Of uh, dat ik moet, uh, uh, als ik niet... Um, uh, hoe zeg je dat? Eh... Um, uh, uh, ja, de, de, de, de, dus me druk om maak of zorgen om maak... dat ik dan haar iets tekort doe. Wat voor band heb je met je moeder dan? Um, goeie vraag. <laughs> dat ik, altijd. ik kom uit een familie van psychologen... maar praten over jezelf... ik heb dat nooit echt heel goed gekund. Um, het zijn ook niet dingen waar ik heel erg bij, bij, bij stilsta. Maar uh, nou ja, gewoon een hele goede band. En... Um, uh, wij kunnen, wij lijken best wel op elkaar, dus dan, nou, dan, dat is heel vaak zo. Dan krijg je vaker ook ruzie, ik heb vaker ruzie met mijn moeder dan uh, met mijn vader, maar um, juist op een goede manier, of zo, van dat je dan inderdaad ook, weet je wel, uh, dat dat kan zegt heel veel dat je gewoon ruzie kan maken en dan niet dat ik constant ruzie heb of zo, maar um, dus op zo'n band dat we elkaar goed begrijpen en ook wel een beetje hetzelfde denken over dingen. En, maar als het ruzie is, is het dan ook echt felle ruzie? Is dat, gaat, dat, gaat dat met passie? Mm, nou, dan kan het wel. Laat ik het zo zeggen: mijn moeder is Slovaaks. En um, uh, uh, als ze bijvoorbeeld aan de telefoon is en met haar Slovaakse familie. En dan, versta je, dan verstaan de meeste mensen haar natuurlijk niet. Dan denken ze vaak, die hebben ruzie. <laughs> en, uh, uh, uh, maar dat is niet zo. Zo praten ze tegen elkaar. Weet je? En vrij uitgesproken en vrij uh, uh, fel ook. En, zo. en um, um, dat, dat kunnen wij ook wel doen, ja. ja. Dat lukt wel. Het is wel een lekkere platte uh, ruzie. Want niet dat jij de filosoof daar uithangt en je moeder de psycholoog. En dat, uh, dat het gewoon allemaal beredeneerd wordt. En discussie op hoog niveau. Het is gewoon wel lekker... Nee, dan is, het, dan is het... Nee. Ik, ik maak niet een ruzie met Plato in mijn hand. Nee, nee. Nee, dan is het gewoon zoals iedereen dat doet. Maar met sommige mensen kan je het beter... omdat je weet dat je het van elkaar kan hebben of zo. Dat heb ik met mijn moeder. En, en je zegt van maar nou relatie... lijkt het alsof ik mijn de relatie met mijn moeder definieer... in termen van de ruzie die we maken. Maar dat is natuurlijk Nee, nee, nee. nee, nee. Niet zo. nee. Je begon erover door te zeggen van... ja, ik lijk heel erg op mijn moeder... dus daarom kunnen we ook eens goede ja. ruzie maken. Maar waarin lijk je dan op je moeder? Uh. Heel rationeel. Goh. ja, inderdaad. Um, uh, heel erg snel. Gewoon niet terugkijken. Dus niet... Um, ik, ik, het Engelse woord kwam eerder in op dan het Nederlandse Dwel. Uh, dwell. Hoe zeg je dat? Um, uh, niet um, uh, problemen met je meedragen. Ja. En, uh, hoe zeg je dat? Verswelgen. Ja, precies. Dat hebben we enorme hekel aan, allebei. Um, uh, ja, ook wel um, <laughs> um, erg van de aandacht. Maar dat hebben we allemaal eigenlijk wel. Dat hebben mijn moeder en mijn moeders familie en mijn vader en mijn vadersfamilie ook alle, allebei heel erg. Gewoon aandachtstrekkers. We willen allemaal altijd het centrum van de aandacht zijn. Nou, dan kun je je voorstellen hoe dat bij ons thuis gaat. <laughs> en um, mm, nou, dat zijn wel zo'n beetje de grootste overeenkomsten, denk ik. Maar vooral... Ja, gewoon niet zeuren. Ja, dat, is ook, dat heeft denk ik ook wel met de ziekte te maken. Van, ja, je kan over alles zeuren en, en je kan um, uh, zwelgen. Dat is het woord. Zwelgen in, um, uh, in hoe, hoe moeilijk dingen zijn of enzovoort. Problemen zien. Wij zien eigenlijk nooit echt problemen. Of tenminste, als we problemen zien... dan moeten ze opgelost en klaar. En niet, niet maar dat heeft misschien ook wel met haar beroep te maken... dat ze gewoon de hele dag problemen aan het oplossen is veranderen. Dus dat je dan misschien dat met jezelf ook heel erg doet... En dat kan zelfs, en ook wel, niet um, uh, met emoties te koop lopen dan. Lekker wegblijven bij de emoties. Ja, ja want die zijn, on, die zijn onbeheersbaar. En dat is, dat is vervelend. Dat, daar kan je niet zoveel mee. Dat kan, tenminste, dat heb ik dan heel erg. Mijn moeder misschien iets minder, maar dat, dat is gewoon... Ja, ik, ik, ja, hoe zeg je dat? Ik ben, ik ben gewoon heel gauw. Ik ben wat dat betreft wel typisch een man van man en vrouw zitten in een auto uh, op weg naar een feestje. Uh, de auto gaat stuk. Dan, dan denkt de vrouw, oh jee, ik moet het feestje bellen dat we te laat komen. En wat zullen de mensen allemaal en straks, we, uh, straks uh, zijn ze al weg. En dan, nou, weet ik veel, en, allemaal, al, dan ziet ze alle sociale context. En daar gaat ze dan. En zich druk over maken, dat is een typisch de vrouw. De man is, shit, de oude stuk, ik moet de motor maken. Zeg maar zo gewoon vrij recht toe, recht aan. Kijk, dit is het probleem, wat er kan ik eraan doen? En als ik er niks aan kan doen, je er ook niet druk over maken. Ja, maar de man is ook, jezus, wat een stomme wagen. Ja. Oh. Man, oh, ik heb zo'n bloedhekel aan deze auto. Eerst afreageren. Oh, ja, en dan nog kijken of je het af kan uh, schuiven op de vrouw van jij. Ja, de vorige <laughs> keer bedoel, jij schakelt ook heel brak. <laughs> dat soort dingen. Ja, nee, dat heb ik niet. Nee, ik ben heel erg van. Uh, uh, als iets nou eenmaal zo is, dan moet je het gewoon zo nemen. En uh, dan kijken wat je. En uh, zeg maar machteloosheid. Uh, dat vind ik het meest vervelende gevoel, denk ik, dat er is. Dat je iets ergens niet aan kan doen. Dus. Als je ergens iets niet, iets niet aan kan doen... dan is de enige manier om ervan af te komen, dat gevoel... is ook de hoop niet koesteren dat je er iets aan kan doen. Dus ook niet de schuld gaan zoeken bij iets of, of zoiets. Want dan word je alleen maar uh, gefrustreerd van. Maar, maar dus dat wegblijven bij die emoties... komt dat omdat je ouders uh, allebei psycholoog zijn? Nee, want... Dat het, ze de hele altijd... tijd hebben lopen poren in jou zo van... golf vertel eens over je gevoelens. Nee, dat is hey, gewoon je... karakter. Nee, nee, dat is zeker niet. Nee, het wordt altijd gedacht dat als je psycholoog bent... dat je dan ook psychisch... Uh, hoe zeg je dat? Uh, les krijgt van je ouders of zo. Maar dat is natuurlijk niet zo. Mijn ouders zijn niet psycholoog thuis. Nee, nee, maar goed, ze weten wel de juiste vragen te stellen aan jou. En ik neem toch aan dat jij ook opgegroeid bent... Uh, uh, nou ja, dat je ook af en toe wel eens je, je emoties kwijt moest. Oh ja, vast. Maar ik ben, dat is ook wel gegroeid, zeg maar. Dus dat ik gewoon naarmate ik ouder werd, dat ik dan gewoon me steeds comfortabeler voelde... in um, uh, een soort van uh, beheersing van emoties door gewoon ja, door te rationaliseren. En kijken waar het vandaan komt. En dat is natuurlijk dat analyseren en rationaliseren is natuurlijk wel iets wat psychologen vaak doen. Dus ik zal het wel daarvan afgekeken hebben. Maar het is ook nee. gewoon vluchten van emoties. Nee, dat vind ik dus niet. Nee, oh, dat vind ik echt niet vluchten van nee, emoties, maar <laughs> emoties uit de weg. Nou, dat is een goede emotie, ja. Nee, dat vind ik niet, want, want vluchten dat suggereert dat je um, uh, um, die emoties niet onder ogen wil zien, um, uh, terwijl dat wel eigenlijk zou moeten. En dat is voor veel mensen misschien zo, maar ik vind niet dat het per definitie beter werkt voor iedereen. Het is niet zo dat als je emoties niet uh, uit of zo dat dat dan of, en het is niet zo dat ik Maar heb je het geprobeerd? Want je zegt van nou, voor mij werkt niet, Maar heb je het geprobeerd? je emoties opzoeken, daarmee is aan de iets slag wat gaan. Ik, het is gewoon iets wat ik heel vanzelfsprekend doe. Dat ik gewoon... Uh, nou, neem... Uh, uh, ja, iets van... Net een, bijna een jaar geleden is mijn grootvader overleden. Nou, dan... Um, ik was toen in Amsterdam. Nee, sorry, in Rotterdam, op de krant. En hij woonde in Groningen. En mijn vader belde van... Je opa is dood. Dat zei hij ook als eerste, want hij wou niet... een gesprek beginnen... <laughs> Um, en pas halverwege ergens dat zeggen. Dus hij zei het onmiddellijk toen ik opnam. En dan is gewoon mijn uh, reacties heel erg van... kan ik daar nog wat aan doen? Nee, daar kan je niks aan doen. Dus, dat is dan zo. Um, en verder. Ja, ik ben daar gewoon heel snel in. Nou, je bent daar heel snel in, want je hebt daar wel een hele mooie column over geschreven vorig, uh, vorig jaar. Oh, yeah? oh ja? Oh ja, oh ja, ja. Ja, ja. ja en die, heb, omen, die ja. heb ik hier. Oh, wat grappig. Want het is nu bijna een jaar geleden. <laughs> je hebt gewoon op aangestuurd dat ik hierover begon. Nee, nee, helemaal oh, niet. Nee. Nee, dit was, dit was voor eigenlijk voor het, uh, het laatste van het uur, maar het mm. is omdat je er zelf over begint. Oké. Okay. Ja, uh, dan draaien we gewoon het uur om. ik <laughs> Geen idee waar we nu uitkomen, ja, maar... Moet ik hem ja, ja, want hij is heel mooi. Mm. Nou, dat is het begin, ja. Al vier jaar lang krijg ik elke dinsdag om kwart over zeven ochtends... een mailtje met de tekst... Lieve Robby, prachtige column. Kom je zondag weer bij me langs? Opa. Soms schrijf ik over iets dat net te modieus is, zoals Twitter. Dan staat er altijd... Lieve Robbie, prachtige column. Ik snap er niks van. Kom je zondag weer bij me langs? Vandaag kreeg ik niks. Ja, dat was de eerste dinsdag dat ik... Uh, uh, nou, dat is eigenlijk een beetje gespeeld natuurlijk, want... De, je schrijft de, de column de dag eerder, maar... Ik wist natuurlijk dat ik niks ging krijgen. Mis je hem? Ja. Ja, ik, ik was vandaag nog in Groningen... en dan denk ik wel... ik ging dan altijd even langs. Um, uh, want hij woonde dan in Middlaren. En toen dacht ik... toen ik terugreed vandaag net naar Amsterdam... hier naartoe, dacht ik wel van... shit, ik, nu kan ik daar niet meer langs. Maar het is niet zo dat ik daar dan... de hele terugweg over nadenk of zo... maar ja, dat, dan, dan mis ik hem wel, ja. Ja. En wat mis je dan het meest? Uh, ja. Gewoon dat hij er was. Ja, en dat hij ook. Ja, dat hij altijd. Hij. Uh... Hij, was, hij, was, hij was altijd best, dat was best wel een moeilijke man. Um, Daar moet, moet je mijn vader er niet over vragen. Want dan. Dat was altijd. Die heeft hem zijn hele jeugd meegemaakt. Dus het was helemaal niet, hij was heel grappig, want hij was altijd. Kijk, hij heeft zijn. Um, zijn familie is vermoord in de oorlog. Uh, hij is zelf naar Amerika gegaan, of gestuurd eigenlijk door zijn ouders. Op, toen hij 16 was. Toen is hij op zijn 18e in het leger gegaan. Um, toen heeft hij, uh, nou, uh, in de oorlog gevochten. Hij heeft mede Innsbruck, Innsbruck bevrijd. Uh, daar heeft hij zelfs nog een, een presidentiële onderscheiding voor gekregen van de Amerikaanse president. Um, en toen kwam hij thuis, hè, waar zijn ouders woonden, en toen waren ze weg. En toen zei ze, ja, die wonen hier niet meer. En dat, dus hij heeft zijn ouders nooit meer gezien. Dus ik denk, en dat heeft natuurlijk met heel veel Joodse families dat, is dat zo gegaan. Dus ik denk dat hij een soort van moeite sindsdien heeft gehad... om zich te hechten aan familie. Dus hij heeft altijd een soort haat liefde verhouding gehad met iedereen die bloedgerelateerd was. Daar heeft hij, zeg maar, hij kon echt de bloed om die nagels vandaan halen. Door bijvoorbeeld dingen te zeggen als. Het was bijvoorbeeld best wel denigerend. Dus dan um, zei hij tegen mijn vader bijvoorbeeld: van, Dan gingen we op vakantie. En dan zei hij: Van. Uh, zal ik je praktijk even overnemen? Uh, <lacht> uh, want ja, dat is toch, dat weet je wel, dat kan toch iedereen een beetje luisteren naar mensen en zo. Um, en dat deed hij. Hij heeft ook een keer met mijn oom, die is, die is advocaat is hij gewoon... toen hij rechten ging studeren, ging hij ook rechten studeren... om te laten zien dat dat eigenlijk geen studie was. Dat kun je op twee, met twee... want hij was scheikundige. Dat was pas echt een studie. En dus... dat was altijd heel moeilijk. En de, de, ik denk dat hij dat altijd deed om gewoon... met een soort van in zijn achterhoofd van... ja, straks ben je niet weg. En dan moet ik niet weer een uh, soort van... Uh, uh, uh, alles kwijt. Uh, echt gevoel hebben alles kwijt te zijn. Dus dan hou ik het maar op een afstand. Maar... Met mij had hij dan nog wel iets. Met mij kon hij dat niet zo goed. Want hij um, los van dat hij altijd commentaar had, bewonderde hij me wel enorm. Hij was, echt, hij was stiekem heel trots. Dus dan hing mijn column op zijn, op zijn koelkast en zo. En, dan, en hij vond het ook, zeg maar, toen ik voor het eerst ging schrijven in de krant die hij las, hè, NRC. Nou, dat was echt, toen had ik het helemaal gemaakt. Dat was dan wel niet scheikun, scheikundig iets. Maar, en dat, ik was geen chemicus geworden, zoals dat het had moeten. Maar dat was dan toch wel de, het enige wat, wat hem dan nog kon overtuigen dat echt daar in de buurt kwam. En wat mis je dan het meest aan hem? Nou, dat hij zo'n soort. Um, uh, nou, die, die, dat, dat haat-liefdespel dat hij had. Gewoon van, aan de ene kant heel kritisch. En maar altijd commentaar op alles en zo. En dit was niet goed. En dan... Maar tegelijkertijd dat dan zo brengen... dat je dacht... ja, hij vindt het fantastisch, eigenlijk. En dat, en dat is gewoon... ja dat mis ik, want dat was mijn relatie met hem. Maar Rob Wijnberg, jij zegt van... ja ik ga graag de emoties uit de weg. Uh, dit is heel lief geschreven. Daarom uh, herinner ik mij het. Ja. Dit is echt een hele lieve kolm. Ja. Dank je. <laughs> dus. Ja, maar dit is ook, ik moet er ook wel bij zeggen. Nou heb je ook wel de, zo ongeveer de enige column gezeven, ge, eruit gepikt van de, de, weet ik veel, 400 die ik, hoorde, die ik gezeven heb. In maar de zonder dat ik dan deze herinner, hè? Nee, maar dat dan is ook wel logisch. Die, die andere 300, die anderen, dat, is, dat maakt allemaal <laughs> geen indruk. Nee, dat, dat, dat, precies. Ja, ik weet, dat, ik weet dat mensen dat heel, uh, ik heb dat zelf natuurlijk ook wel van, dat als je iemand, maar ik ben gewoon heel erg. Ik hou erg van argumenten en niet van dit soort. Dit is, dit, is, dit is dan heel uitzonderlijk dat ik dat doe. Ik deed het ook omdat, omdat ik. Ja, het was ook dat. Hij was in bed overleden. Daar was hij ook gevonden. En de NRZ Next lag ook naast hem in bed. En dan weet je, dat ook nog die van dinsdag, waar ik dan altijd in sta. Dus die las hij dan altijd. En toen dacht ik van ja. Ik moet hem. Ik, dit doe ik eigenlijk ook een beetje om voor hem. Dat interesseerde me eigenlijk niet zoveel wat mensen hiervan vonden. Of mensen het lazen of niet. Ik deed het eigenlijk om hem nog een keer in de krant te krijgen. Want dat wou hij dan zo graag. Hij heeft ook duizenden ingezonden brieven altijd naar de opinieredactie gestuurd... in de hoop dat hij dan in de krant kwam. Maar als je dan weet dat je opa gestorven is met de NRC Next, uh, jouw krant uh, en naast je... moet je dan huilen? Heb je gehuild? Um, ja, <coughs> nou toen niet. He, dus dat is dan van, oké, okay, registreren en verder... Toen, maar ik heb dit ook voorgelezen op zijn begrafenis en toen wel. Ja, dat vond ik ook heel vervelend. Maar ja, toen, kon ik, toen, toen hield ik het niet erop ook En wat vond je vervelend dan? Nou, dat, dat, dat ik moest huilen. En wat is daar vervelend? Ja, ja dat begrafenis. is niet vervelend. Dat, ja, nee, dat is ook zo. Alleen dan, je, dan, dan heb je dat niet onder controle. Ja, dus dat, dat, dat is ook niet erg... Dat weet ik ook wel. Maar dat is gewoon. Ja, dat word je ongemak. Ja, ik bedoel, het is niet leuk of zo om te staan te huilen bij het graf van je, van je opa. M uh, dit gesprek heb je ook niet onder controle, of wel? Nee, maar ik heb nog onder controle wat ik zeg. Wat jij vraagt niet, maar wat ik op antwoord nog wel, denk ik. <lacht> ik weet niet wat voor een truc je nog uit de kant hebt. Nee, ik, ik heb geen trucs. Nee, nee, helemaal <lacht> niet. Maar dit is gewoon. Uh, vind je het dan ook? Uh, uh, het was de vader van je vader? Ik denk neem aan dat je vader heel verdrietig was. Vind je dat dan moeilijk om te zien? Verdriet bij anderen? Um, ja, dat wel, ja. En dan heb ik ook heel gauw de neiging om het op te lossen. Dus dan wil ik het ook... Het moet ook niet te lang duren. Um, dan, dan, dan wil ik dat wegnemen, waarom dat, waarom dat zo is. Dat heb, met, ja, dat, dat, dat heb ik heel gauw. Nu las je deze kolom over je open en je hield het wel droog. Ja, nu wel. ja, maar jaar, jaar ja. ja is al ja. een jaar later. Ja, het is nu bijna een jaar later. Wanneer is die gestorven? Ja, daar vraag je me wat. Zie je dat soort, dat, dat soort data? Dat sla ik echt niet op. Maar het is nu in, in mei, dus, dus het, is, dat moet, het is één deze dagen een jaar geleden precies. Nou, laten we dan een, in ieder geval een liedje voor je opa draaien. Oh god, ja. Ja, toch? Mm -hmm. Een heel mooi liedje. Het is uh, oorspronkelijk van Annie M.G. G. Schmid. Het komt uit ja zuster, nee zuster, maar de nee maar de componist Harry Bannink, de grote Harry Bannink, zingt het zelf. Dus okay. luister. Elke zondagmiddag prachtig tofjes voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed.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 Nergens zo iemand als hij. In El Dorado mijn eigen opa. Niemand zo aardig voor mij. Niemand zo aardig voor mij. Mijn oude opa. Samen naar de apies kijken, samen naar het strand. En als je geluk had, ging je samen naar de brand. Samen op het ijzer met een zweetje in de sneeuw. Leven en besteden. En mijn opa was de Altijd als we samen waren hadden we plezier. Stieren weg te spelen. En mijn opa was de stier. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. In Europa was er niemand zoals hij. Opa, mijn eigen opa, mijn opa. En niemand was zo aardig voor mij. In de europa, mijn eigen opa. Niemand zo aardig voor mij. In de europa, mijn eigen opa. Niemand zo aardig voor mij. Niemand zo aardig, niemand zo aardig. Niemand zo aardig voor mij, mijn oude Ja, Harry Banning, de grote Harry Banning, draai ik voor <laughs> Rob Wijnberg en vooral voor zijn opa, die eh, ongeveer een jaar geleden overleden is. Yeah. Nou, dat klopt ook wel, want ik deed ook wel heel veel met hem. Ja? Ja, althans, kijk, toen ik naar Amsterdam verhuisde, natuurlijk wat minder. Maar uh, toen ik klein was, kan ik me nog echt herinneren wat we allemaal deden me met Mecano spelen. Zo. We hadden ook een schaakclub opgericht en toen gingen we een enorm schaakbord bouwen en dat dan figuur zagen en zo. En zo dus heeft mij wel heel veel dingen geleerd, zeg maar. Gewoon, gewoon grappig, met je handen dingen doen en dat soort dingen. Dat vond hij ook wel belangrijk, dat je dat kon. Nee, want dat vroeg ik mij af van uh, uh, ja, jouw vader, psycholoog en, en, en schrijver in de Telegraaf. Uh, je moeder, gepassioneerd uh, Slovaakse en ook. Uh, kunstschilderes. Uh, kunstschilderes en ook psycholoog. Ja. En, uh, uh, heb jij wel een jeugd gehad met. Uh, dat er. Uh, uh, uh, uh, gespeeld werd met. Uh, als stierenvechters <lacht> en. naar de brand werd gegaan? En, ja en, uh, hoor. Ja? ja hoor, zeker. Oh, ik heb gewoon een hele normale jeugd gehad. Gewoon voetballen en. en uh, uh, vakanties en rare dingen doen, en naar pretparken en zo. Het is niet zo dat we alleen maar boeken zaten te lezen thuis of zo. Hoor. Nee, dus dat heb ik heel veel... Ja, zeker. Maar meer, naarmate, ik, kijk, naarmate ik ouder werd, toen was ik wel altijd... Maar ik was enigs kind thuis in de zin dat... Ik heb wel een broer, een halfbroer. Die is twaalf jaar ouder dan ik. Dus die was vrij snel uit huis. Ik was zes en hij was, toen was hij achttien. Dus nou ja, vanaf zes was ik alleen thuis, zeg maar, of enigst kind thuis. Dus dan, en mijn vader en mijn moeder werkte, hadden praktijk. Allebei eigen praktijk. Aan huis en later niet meer aan huis. Dus dan, f, ik was wel altijd, je moet jezelf vermaken. Veel. Dus wat ik deed, ja, of ik, ik had heel veel vriendjes. En ook, ik vond het op school heel leuk. Ik had een heel leuke school, uh, middelbare school. Prediniërs Gymnasium in Groningen. En dat vond ik, dat nog steeds vind ik dat een van de leukste tijden uit mijn leven. Um, en, uh, maar het was of namelijk veel zelf dingen doen. Dus jezelf vermaken. Eh, waardoor ik wel dingen. Weet je, wel, ik was dan altijd wel bezig met iets. maken of zo. Ik wou wel altijd iets. Het moest wel. wel iets. Het moest. Nou, aandacht! Aandacht, ja, moest aandacht ik moest, opleveren. Het moest aandacht opleveren. Ja. Dus ik vond spreekbeurden altijd heel ja? leuk. Ja. En, uh, uh, ja. en ik wou ook altijd bedrijfjes oprichten. Want ik, dan, dan had ik weer bedacht dat ik het. En ik vroeg ik altijd dingen als van. Uh, ja, Column schrijven, dat deed ik al heel vroeg. Van mijn 13 of zo ging ik stukjes tikken. Maar waarom dat aandacht zuigen? Ja, God ja. Heb jij het toch ook? <laughs> Heeft iedereen in de media. En in de politiek. Ja, het is een type. Ja, het is een type. Ja, ik ha, ja, uh, waarom? Ja, Omdat het heel leuk is om anderen. Eén, om wel leuk gevonden te worden, dat is natuurlijk leuk. Maar het is ook wel leuk om. Um, net zoals dat jij geïnspireerd wordt door anderen, is het heel. Uh, bevredigend om te proberen dat ook, bij, ook zelf bij, weer bij weer anderen te doen. En uh, hoe wil je dan anderen inspireren? Wat wil je nalaten bij anderen? Ja, dat is een goede vraag. Uh, um, een beetje... Um, Ik duik ondertussen hier de minibar, de minibar in, in, in. Hè, want ja, ja, kan jij even nadenken over deze. Wat wil je drinken? Nee, doe maar een biertje. Ik ja? ben een colaatje op, dus dan kan het wel. Ga op. verder. Ja, um, wat wil je nalaten? Ja... Kijk, ik vind het gewoon heel mooi als... Ik luister hoor. Ja, dat weet ik. Um, ik kan enorm genieten van het feit dat... Veel, 150 jaar geleden iemand een boek ges heeft geschreven die nog steeds mensen ontroert. Of een muziekstuk heeft gemaakt die mensen nog steeds uh, luisteren. Ontroeren, maar jouw helemaal niet van ontroeren. Nee, ontroeren. Of ik bedoel, uh, inspireren. Of uh, uh, wil je een brief uh, uh, Doe maar een flesje. Wat een raar flesje. Is dit nieuws? Hè? Nieuwe. Het ah, heeft iemand ons ja. nagelaten. En die 150 we jaar geleden dachten. Ja. Ja. <laughs> Nog altijd. Uh, um, nou ja, gewoon. Ja, het is niet echt met een hoger doel. Zo, maar gewoon. Um, ik vind het. Met verschillende dingen doe je verschillende. Heb je verschillende doelen? Ik probeer mijn column een beetje. Kijken of ik iemand een uh, lach op zijn gezicht kan toveren. Maar goed, eigenlijk wil jij ook liefst iets nalaten... dat wij onder, over 150 jaar nog jou... Ja, dat, dat je op zijn je... minst denkt... hij heeft um, iets zinnigs gedaan in, de, in die 80 jaar hopelijk... die je gegund die is en die je toevallig krijgt... en die ook dan weer afgelopen zijn. Ik geloof niet in dat het nog verder gaat of wat dan ook. Dus dan kun je maar beter zoveel mogelijk halen uit wat er is. Beetje een natuurlijk... En dan de, de manier om nog verder te leven dan die 80 jaar die je gegund zijn. Wat gaat dat zijn, Rob Wijnbeer? Ja, Wat dat, ga dat... je ons nalaten? <laughs> dat weet ik niet. Over 100 jaar, hoe gaan we jou herinneren? Geen idee. Je wil het wel. Dat is de enige manier om een beetje onsterfelijk te worden. Ja, of je moet een religie aanhangen, maar dat lukt me niet. En, maar, maar waarom wil je onsterfelijk zijn? Waarom kan je niet leven bij het idee van... nou, ah, weet je wat, uh, we zijn allemaal een scheet in het universum. Uh, het is uh, voorbij, uh, klaar. Nou, niet eens zozeer voor mezelf. Maar ik bedoel... je hebt het op verschillende niveaus. Net zoals dat als je... Dat je uh, uh, uh, als je verliefd bent op iemand... En je, of je houdt van iemand... en je bent met diegene... dan wil je ook dat diegene het best mogelijke leven krijgt... of heeft... Um, uh, uh, dat maar denkbaar is. En daar probeer je ook alles aan bij te dragen. En... Dat pri datzelfde principe kun je een heel klein beetje... op een soort bescheiden schaal... Uh, ook voor een grotere groep proberen te bereiken. Dus dat je iets bijdraagt aan een, iemands leven. Dus dat kan ja, zijn... Dat wel, maar je wil iets nalaten. En dat is niet bescheiden, dat is best arrogant. Dat je zegt van nou, ik wil over honderd jaar toch nog iets echt. Dat ze denken van nou, die Rob Wijnberg die heeft een boek geschreven. Die heeft een krant uh, op. Uh, die heeft een column geschreven. Nou, daar zijn <lacht> nog altijd putten wij daar hoop uit. Hoe, is dat, uh, hoe, hoe in godsnaam is dat arrogant? Vond jij Mozart ook arrogant? Nee, nee, nee. nee het, het zou arrogant over kunnen komen. Oh, Als ik het zo zeggen. Omdat jij, omdat jij net het woord bescheiden zegt van nou, dat is best bescheiden. Dat je gewoon mensen wil inspireren. <lacht> ik, ik kan ook zeggen, ja. Nee, maar het is niet anders dan. Uh, je hoeft het niet uit te leggen, ik wil alleen weten wat, wat dat zijn. is. Ja, dat, dat, dat, weet ik, dat, dat heb ik niet zo voor me. Zo van, dat moet een, uh, een briljant boek zijn of zo. Of dat moet een gedachtegoed zijn. Of dat moet een schilderij zijn. Of dat dat, dat ja, weet ik niet. Dit is mij dus gewoon een jaar lang bijgebleven. Nou, dat Deze kleding over yeah? je opa. Nou, dat vind ik wel heel wat. Echt? Nou, <laughs> ik ben klaar. Oh, ja, <laughs> ligt de lat hoog voor je? Nou, ik ben altijd wel. Ik was altijd wel zo'n kind al van. Papa, kan ik president van de Verenigde Staten worden? Zeg maar. Nee, dat wil ik nu niet meer, maar. Dus het moest altijd wel hoog. Ik wil altijd wel. En ik zeg maar, ik trok me ook altijd op aan. Als ik dan, een, als ik dan filosofie ging dan dacht ik wel van hoe word ik kant? Niet hoe word ik filosofieleraar? En als ik piano ging spelen, dan dacht ik wel hoe word ik. Askenazi, niet kano leraar. Dus, dus zo denk ik altijd wel. Maar dat, dus, um, uh, maar nu, nu, ben je hoofddirecteur van de, de NRC Next. Uh, wie wil je eigenlijk zijn dan? Hmm. Nou, dat vind ik nu, dat vind ik nu heel leuk om te zijn. Nou dat snap ik. Maar bedoel dan. En dan, nou, dan probeer ik daarin gewoon dan ook, zeg maar, een beetje dus, uh, uh, te denken van. Kan ik de beste krant maken die, die, die er is? Kan ik de, best, kan ik de meest revolutionaire um, nieuwe krant verzinnen? Kan ik uh, het, het beste stuk dat ik nu in mijn pen heb, kan, kan ik dat eruit laten komen? Ja. Dus ik probeer het, zeg maar, gewoon op micro en macro niveau, probeer ik gewoon steeds een beetje hoog te mikken. En, en, en waar komt de, ja, de, de drijfveer vandaan? Ja. Dat vind ik zo altijd zo'n rare vraag. Ja, ja, nee, ja. ja dat zal best. Ja, dat vind ik altijd een hele rare vraag. Ja. In de zin mijn van... drijfver is altijd de meest rare vragen stellen. Ja, <laughs> nou, dat lukt je verdomd goed. <laughs> um, ja, waar komt dat vandaan? Lijkt dat eens terugvragen. Ja. Is, is, het, is het dat het van je ouders moet? Dat je denkt, ja, ik heb zo twee briljante ouders. Ik moet minimaal even goed zijn, het liefst nog beter. Mm, nou, in mijn familie heb ik altijd wel al voorbeelden gehad van... Uh, ja gewoon hoog mikken, dan kom je ver. Dat is wel zo. Um, maar het is niet zo dat het moet. Ofzo. Nee. Ben je bang om te falen? Nou, dat zal, dat, dat, dat zal achter iedereen die iets wil bereiken, zal dat vast schuil gaan. Maar niet zo last van. of zo. Ben je onzeker? Um, nee. nee. nee dat, heb ik, dat heb ik wel echt aan mijn ouders te danken. Omdat ze gewoon um, nooit zeiden, dat kan je niet. Zeiden, Probeer maar. En als het dan fout ging, dan was het, nou, jammer. Maar nooit dom van je. Zo. dus dat daar word je onzeker van, nou. dus dat heb ik niet zo. nee, dat is dan dat komt dan misschien arrogant over of zo, maar dat is gewoon meer. Um, ik zie dat ook altijd. ik vind dat het heel zonde hoe mensen, uh, dat kan ik, dat vind ik echt verschrikkelijk hoe ik heel veel mensen altijd dat is een emotie, kan zien. Ja, ja inderdaad. geen <laughs> vrieskiet. maar <laughs> en je lacht. oh dat nog? Um, nee, ik vind dat verschrikkelijk als mensen Um, niet bereiken wat ze, wat ze willen... omdat ze het niet proberen... of omdat ze bang zijn dat het fout gaat. Zeg maar mensen, uh, terwijl ze dat wel kunnen. Zeg maar, er gaat zoveel talent verloren... puur en alleen doordat mensen denken... Um, het lukt me niet. En dat is zo'n onterechte vrees. Want één, vaak lukt het wel. En twee, als het niet lukt... Nou ja, so what? Ja. Heb je tenminste geprobeerd. Mensen zijn heel bang voor de consequenties van mislukking. Alsof, altijd achter, weet je, wel, alsof je altijd blijft achtervolgen of zo. Of dat je voor paal staat. Wat zullen andere mensen wel niet denken? Um, maar... maakt, dat, maakt dat jou een, een, een moeilijke hoofddirecteur om voor te werken... of juist een makkelijke hoofddirecteur om voor te nou, werken? Ik hoop een makkelijke in de zin dat... Nou in de, een moeilijke en een makkelijke. Ik hoop een moeilijke in de zin van... Hij verwacht wel wat... Dus ik ben ook wel kritisch. Van als ik iets niet goed genoeg vind, van nou, dat had je beter, je hebt meer ingezeten. Dan zeg ik dat wel. Maar ik hoop makkelijk in de zin dat er geen enkele uh, terughoudendheid bestaat bij mensen. om iets te zeggen, een idee aan te dragen, iets te proberen. Um, um, dat, daar, zo, dat, zo ben ik ook daar gekomen. He, ik, ik had, als ik uh, alle hordes die ik had. waar ik had op kunnen struikelen totdat je hoofdredacteur wordt had opgeteld, was ik er nooit aan begonnen. N nooit, want je, wat is de kans? 0,000. Um, uh, zeker als je 16 bent. of zo En daarmee begint. Um, maar, um, dus zo denken, lever, dat brengt je nooit ergens. Dus eigenlijk het belangrijkste wat ik vind, wat, probeer, wat ik probeer een beetje zo te waarborgen op de krant, is dat mensen zich uh, vrij voelen en comfortabel voelen om... Um, Um, te, te, te, te zeggen wat ze willen, te, te doen wat ze zeggen, en um, uh, um, zich niet bang, want dat was namelijk um, toen, toen ik kwam, was dat een beetje het gevoel van dat je, uh, dat, je dat sommige mensen hadden dan, waren bang dat ze iets fout deden. Of dat ze iets fout zeiden. Of dan werd het, werd een idee werd het dan afgefakkeld, zeg maar, zo van uh, een dom idee. Ik zeg nooit dom idee. Dat, dat is heel dat is echt funest. En euh, nou, dus, dus in die zin hoop ik makkelijk. Je bent hoofddirecteur, je schrijft ook columns. Moet je dan juist niet heel veel emotie hebben? Je moet je toch kunnen opwinden, je moet je toch kunnen verbazen, je moet jezelf uh, kunnen verrassen, je moet uh, uh, liefdevol naar iets uh, uh, kunnen kijken, uh, uh, opschrijven? Ja, je moet vooral nieuwsgierig zijn. Kijk, in columns moet je altijd wel nog een soort mening er uiteindelijk uit... maar de, de column begint bij mij nooit met een mening. Die begint altijd bij een verwondering. Zo van, wat raar, of hoe zit dat? Of... Ook nooit bij woede? Zelden. Zelden. Kan daar wel eindigen. Frustratie? Zelden. Kan, kan er wel eindigen, maar het begint, meest, het begint meestal met... Hm, dat is opvallend. Hoe zit dat? En dan ga je graven of dan ga je, lees je de dingen over... of dan kom je ergens zat of ga je iemand bellen en dan denk je... Oh. en dan kan het wel zo van hoe belachelijk is dit? Dat kan daar wel in omslaan. Maar het belangrijkste van een journalist überhaupt... is altijd volgens mij gewoon nieuwsgierigheid. Daarom, ik schrijf veel stukjes tegen het hebben van meningen. Ook al heb ik veel meningen. Omdat meningen vind ik vaak, merk ik bij mezelf ook... ik ben daar niet uh, vrij van, zeg maar. Meningen houden... Je heel, meningen hebben is heel prettig... Het is ook comfortabel van ik vind dat en ik vind dat en daar hou ik het bij. Maar het houdt je ook heel veel tegen in dingen. Het, uh, wat is, Freek de Jong had toch een filosofische uitspraak over meningen? Ja, wat zei hij dan? Een mening is net een erectie. Je hebt hem snel, maar hou hem maar eens staande. Ja. Het wordt zo snel <laughs> slap gelul. Ja nou, ja, nou dat is precies, nou, dat is inderdaad. Het wordt slap gelul. en nog meer nadelen. Je wordt er minder empathisch van. Dus je kan je minder makkelijk verplaatsen in an anderen die anders denken of iets he, zo. Daar, dat vind ik heel vervelend. Dat ik denk, oh, ik ben nu aan het oordelen gewoon op grond van wat ik vind. Zonder te proberen te kijken wat aan de andere kant zit. En um, je wordt ook ja, je wordt gewoon minder vatbaar voor um, veranderingen of nieuwigheid. Of, je, je wordt gewoon, zeg maar, waar een journalist. Vaak uiteindelijk strandt als journalist, is dat hij zijn wereldbeeld af heeft, denkt, zo zit het, dit vind ik ervan, zo hoort het en zo hoort het niet, en alles daarin propt. En terwijl je moet bewaken, en dat is heel moeilijk, zeker tegenwoordig, want ik vind namelijk dat onze cultuur helemaal gericht is op het onmiddellijk. Uh, Snel duiden. Creëren helemaal, ja. van meningen. He, iedereen heeft op het moment dat het al gebeurt, al. Een soort van zijn oordeel klaar. Ik probeer me daar gewoon heel erg van bewust van te weerhouden. Ook al is dat heel moeilijk, want ik heb het natuurlijk ook, iedereen heeft dat, beetje een soort instinct is dat ook van goed, fout. Maar um, als je dat wel weet te bewaren, dan ben je vatbaarder voor. Dat je, dan vallen je ook meer dingen op. En dan ga je ook, uh, kan je ook, leer je op meerdere manieren naar dingen kijken. En dat maakt, dat maakt je, uh, één, wat je schrijft of je journalistiek maakt interessanter. En het maakt ook je leven leuker, volgens mij. We gaan het proberen. Uh -oh. ja, we gaan het proberen, maar eerst gaan we luisteren naar een plaat die jij hebt uitgekozen. <laughs> ja. um, Beethoven? Mm -hmm. Help even welke... Oh, um, de Pathetiek, heet het stuk. Deel 1. In totaal 9 minuten, want dat komt vroeger nog. Hè? 9 minuten <laughs> clips. Maar uh, teruggebracht door jullie tot bnn waarschijnlijk, hè? Ja, ja, maar... <laughs> wat is voor jou BNN-lengte? Uh, nou, uh, uh, kijkcijfers uh, uh, <laughs> dicteren een, niet langer dan een minuut, toch? Maar waarom deze uh, plaat? Uh, nou, ik heb dit... Uh, dit is een beetje... Toen ontdekte ik van, hé, hey, als je maar uh, je toezet, dan, dan kun je wel wat. Want ik uh, le uh, leerde dit stuk kennen toen ik 15 was of zo... En het is een heel moeilijk stuk om te spelen. Ik had toen al tien jaar pianoles. Maar het is een heel moeilijk stuk. En ik, ik zag dat iemand... Ik zat in, op een universiteit in de Op een soort zomerschool, zat ik toen. Drie maanden. En toen zag ik iemand in de gang dit spelen. Een jongen van ongeveer mijn leeftijd. En ik dacht... A. Hoe, hoe kan het dat hij dat kan? En B. Hoe... Ga ik dat kunnen? Kort hoor je was jaloezie. Ja, ja, jaloers. Jaloers dus, ja, ik jaloezie is een emotie. Ja, ik Eind. was ik stik was, ik jaloers dat hij dat kon. Ja, weer één. Goh, ik heb alleen maar emoties, <coughs> um, uh, En toen dacht ik, ik wil dat ook. Toen ben ik naar mijn piano-leraar thuis gegaan in, in Nederland. En toen zei ik, dit wil ik kunnen. En toen zag je zijn ogen al rollen van, oh god, dit kan helemaal niet. Want het op je vijftiende. Um, en toen heb ik het gewoon net zo lang geoefend tot ik het ook kon. Hoe lang heeft dat geduurd voordat je het kon? Nou, echt wel drie jaar, denk ik. Want het is best moeilijk. We gaan luisteren. Ja. Een stukje. Een stukje. Het moet twee keer zo snel. Het moet twee keer zo snel? Ja, want je, je zou zeggen van, waarom is dit zo moeilijk? Maar, um, ja, dat is een langzame versie, laat ik het zo zeggen. Ik luister hem twee keer zo snel. En ik speel hem ook twee keer zo snel. Maar dan duurt het nummer eigenlijk dus... Uh, 4,5 minuten. Dan had het helemaal kunnen draaien. Dan hadden het helemaal kunnen draaien. ja. Het was een stukje beter ik had, ik had, voor uh, Rob de, Wijnberg, de, de, de, de, de, ja, de, de hoofddirecteur van NRC Next. Wat wou je zeggen? Je had, nee, uh, ik had, ik had uh, de pianist even moeten erbij vermelden. Ah, um, maar goed, we, we, we, gingen, een, uh, uh, we gingen, het, gingen het proberen. Want uh, we hadden het over meningen. En dat mensen hebben snel een mening gevormd. Je houdt er niet van. Uh, ik, ik ga het even doen. Want uh, waarom neemt een jongen van 29... die hoofdredacteur is dus van de NSC Next... waarom is hij eigenlijk al op zijn 29ste jaar... Uh, waarom neemt hij Beethoven mee? Waarom neemt hij nou niet gewoon een stukje Coldplay mee? <lacht> waarom moet jij zo... Uh, waarom ben je 29 en eigenlijk helemaal niet van onze generatie? Waarom ben je al... Uh, Joh, waarom zit je al uh, 60 te zijn of zo? <laughs> 60? <laughs> nou, ehm... Um, ja, dat is een mening, hè? Dat is een mening, ja. Over jou, hè? Coldplay luister ik ook Over nog. jou? Ja, weet ik. Dat vind ik niet erg. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja, het, ik vind dit gewoon heel mooi. Maar dat, weet je hoe dat komt? Nee, maar ik snap wel dat je het mooi vindt. Ja. Maar het, het, het, het, vraag het is me toch af, prachtig? Het is prachtig, maar ik vraag me meer af... Uh, ben jij wel een jongen van 29? Nou, de laatste keer dat ik uh, in mijn paspoort keek wel ja. ja ja maar is jouw gevoelsleeftijd niet al ben jij niet veel rijper oh dat heb ik helemaal niet dat gevoel nee nee het is wel zo toen ik mm, uh, ik vond het altijd op school bijvoorbeeld interessanter dan de meeste leerlingen om met de leraar ja. om te gaan of om met um, uh, gewoon met oud met ja, met volwassenen en zo dus dat vond ik, dat had ik. Ik zat vaker ook. Dan, zeg maar, ik zat vaak uit mijn eigen beweging. in een lerarenkamer. In plaats van als je straf had. of dat je. weet ik veel zo. op matje moest komen. Maar ik snap dat. Dat, dat, heb, dat heb ik dat wel altijd gehad. Maar. intellectuele opzuigen, dat begrijp ik. Het, het, het innemen van kennis. Uh, maar heb je daarnaast. Uh, ook wel de gewone dingen gedaan. De, de grenzen opgezocht? Gewoon. wat iedereen uh, doet. van jouw leeftijd of jongen? Ja hoor. Ik heb. Um... Groot misverstand Dat ik uh, alleen maar... Uh, ik heb in de... Toen ik ging studeren... in uh, Groningen... toen was ik 18... ging ik bedrijfskunde studeren... nou, er is helemaal geen bal van terechtgekomen... want A, ik vond het niet, niet leuk... B, ik zat de hele dag... nou, niet de hele dag... elke avond in de kroeg... Um, zoop me helemaal te pletter... en ging dan vervolgens niet naar college... Um, blowen... Um, uh, nou... roep maar... Uh, in de auto stappen en uh, um, naar, uh, naar, uh, op de Bonnevooi naar Spanje rijden... zonder dat iemand het wist. Ja, dat heb ik allemaal, allemaal gedaan. Ik moet wel zeggen, toen ik eenmaal in Amsterdam kwam... toen had ik zeg maar al vier of, zeg maar, ik denk, een jaar of drie of zo verkloot eigenlijk. Gewoon geen punten gehaald en dat was het dan. En toen ging ik fysiek studeren en dat vond ik heel erg leuk. Dat was gewoon puur mazzel. Toen dacht ik, dit kan ik, dit ben ik, hier ben ik goed in. Heb ik het ook in 3,5 jaar afgemaakt. Ik had ook direct, al, uh, halve, uh, zeg maar in mijn laatste jaar had ik direct een baan bij de NRC Next. Dat was toen, uh, begon dat net. Heb ik er gewoon bij gedaan. En dan werkt dat ook verslavend. Het is net zoals dat, als je maar gewoon de hele dag in de kroeg zit... dan werkt dat net zo verslavend. Maar als je heel hard gaat werken opeens... en daar dan ook trouwens ook nog succes mee hebt... dat het ook ergens snel ergens heen gaat... Dan wordt dat heel verslavend. En dus ik, dat kennen mensen van mij. Maar, ik, heel ik, erg. Maar het is juist waarom ik het vraag. Is omdat jij in je in, in een boek als uh, Boeien, of, of wat je nu ook schrijft in de NRC Next, jij wint je wel op over uh, de, de generatie van die, de, de jongere generatie van nu. Ja. Van dus soort, je nee. hebt daar een mening over. Ja, al wel, ik probeer altijd generatie een beetje te vermijden, omdat het dan ja. alsof het met leeftijd te maken heeft. Maar het heeft te maken met de wereld waarin je opgroeit. En de, de jongste mensen lijken het meest op de wereld... waar ze in opgroeien. M maar ben jij nog onderdeel van die jongste mensen... of kan jij juist zo goed die jongste mensen beschouwen... omdat jij daar net iets boven hangt met de... Oh, met ja, manier... ik, vind, ik vind niet dat ik daar boven hang. Nee, nee in tegendeel. Het is juist zo'n boek als Boeien... kwam heel erg voort gewoon uit het feit dat ik... dat waren gewoon de studenten die, die beschreven... Die, kwamen gewoon, die zaten om mij heen en... Um, Um, het, ik heb misschien eerder de neiging om er dan iets over te schrijven zo van, waarom doen we dit maar ik vind niet dat ik er boven hang of zo of, um, dat ik ook zeg van, zo maar moet je niet je doen je moet toch onderschrijven dat jij met je 29 jaar uh, het, to, het toch al ontzettend ver bent ja, maar ik vind <laughs> waarom is dat zo leuk om te constateren ik hou daar niet zo van om dat te constateren nou, dat, maar, uh, dat mogen anderen constateren ja, Ik maar, doe het bij deze ja, oké, okay, nou dank je maar dat komt niet omdat ik vind dat ik verder ben of zo. Van, dat maar, is goed, gewoon echt, gaat het maar dat niet is echt om. een kwestie. Nee, dat, vind ik wel, dat is echt een kwestie van een beetje uh, hard werken, denken dat je het kan, een beetje brutaal zijn, toeval, geluk hebben dat mensen, ja, toeval is echt heel belangrijk. Gewoon net op het juiste moment iemand tegenkomen en mensen helpen. Toeval, tegenkomen. visie en autonomie. Ja. precies. Daar um, schreef je uh, twee weken bij in de pol. Ja, okay. Uh, en ook mensen tegenkomen die het in jou zien zitten. Ook, uh, ik heb heel erg mazzel gehad met allemaal mensen bij de krant... Ook die de hele tijd zeiden van, doe mm -hmm, dit. Mm -hmm, en dat doet mm -hmm. mijn ouders net zo goed. Maar goed, waar gaat het je brengen? Ja, weet ik veel. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Daar ben ik echt niet mee bezig. Ja, maar dat is niet waar. Daar ben ik echt niet mee bezig. Nee, ja, maar dat is niet waar. Want je, je wil wel wat, wat nalaten, heb je net in het begin van het uur verteld. Ik bedoel, je bent hier en... Nou, ik hoop dat het me brengt dat ik nog, laten we zeggen, een paar... Mooie boeken kan schrijven waar, um, waar iets, uh, iets zinnigs uh, en uh, waardevols in staat. Uh, dat ik um, um, terug kan kijken straks op de, op, op, op de krant en kan denken. God, ik heb wel. Ik heb dat een kant op geduwd, dat, waar ik trots op kan zijn. En met trots bedoel ik dan niet per se uh, de oplagen verdubbeld, ook al dat natuurlijk leuk zijn. Maar dat ik, ik, dat ik denk, ik heb daar. Um, ik heb daar iets van gemaakt. Eh, zeg maar, wat ik belangrijk vind in journalistiek... daar weten te realiseren... door de mensen op de goede positie te zetten... en door de, uh, ze de vrijheid te geven om de stukken te schrijven... die geschreven moeten worden, in mijn ogen. En zo ga ik een beetje stapje voor stapje. En bijvoorbeeld, als je me nu zou vragen... zou je ooit een politiek partij oprichten of zo? Van, uh, weet ik van zoiets. Of weer premier worden van Nederland. Dan zeg ik echt, allemaal echt nooit niet. Maar misschien over twintig jaar denk ik er wel anders over. Geen idee. Dat doe jij toch ook niet? Dat je, dat je um, nu al over tien jaar... Weet jij waar jij over tien jaar wil staan? Nee, maar ik heb niet zoiets dat ik echt iets wil nalaten. Zoals nee? Jij Weet je wel? jij hebt echt die drang om dat te doen. Dus dan denk ik bij mezelf, ja, dan heb je wel een plan. Oh, zo. Ja, nee. Oh, oké. Okay. Nee, niet echt een plan. Maar gewoon meer dat ik wel... Ik, dat is gewoon meer gedreven uit een soort van... <coughs> Bang zijn dat... Is je opa, waar we het over in het begin van het uur over hadden... Mm -hmm. waar je deze, uh, dit voor hebt geschreven... Uh, heeft je opa iets nagelaten? Nou, me dunkt, Hij heeft een hele stad bevrijd, om maar iets te noemen. Hij heeft, ik denk geloof ik, uh, een stuk of dertig... ik weet niet precies hoor, maar een stuk of dertig hele succesvolle hoogleraren scheikunde opgeleid. En dat zijn allemaal zijn leerlingen die allemaal in de scheid kunnen doorgebroken zijn. Hij heeft een bedrijf. Hij is een bedrijf begonnen op zijn 65ste. Euh, toen hij met pensioen moest. Euh, waar die, denk ik, heeft, dat is uiteindelijk tot 150 mensen uitgegroeid. En, nou wat zal het zijn? 600 patenten aangevraagd op allerlei dingen en zo. Dus die deed niet anders dan dingen achterlaten. Dus, dus je opa evenaren, dat zou iets voor jou zijn? Nou, daar zou ik wel heel trots op zijn als ik kan, kan zeggen. Wat ik allemaal um, uh, gedaan heb in mijn leven, dat dat in de buurt komt van wat hij allemaal gedaan heeft, ja, dat zou ik wel, um, dat zou ik wel genoeg meenemen. Ja. Ja. Maar ze je ook mijn toeval. Is, want kijk, bijvoorbeeld, ik hoop niet dat ik een, een, een oorlogsheld word. Zoals hij. Want dan is er dus kennelijk oorlog. En dat zou ik liever voorkomen. Maar je zou wel een held willen zijn. Maar als het dan oorlog is, dan zou ik wel een held willen zijn, ja. En geen lafaard. Prachtige woorden. Uh, we zijn aan het einde van het uur. Uh, wat brengt de nacht? <laughs> Voor mij meestal slaap. Dat heb ik altijd enorm behoefte aan als ik thuis kom. Dan ben ik echt kapot. Maar meestal. je bent niet thuis, hè? je zit in een hotelkamer. Nee, dat, is en... dat is waar. Nou... Uh... Welke kroeg duiken we in, Patrick? Ja, maar is dat toch nog wel de Rob Wijnberg... die ook nog, net zoals in studentenleven... nog wel eens het nachtleven ook durft te uh, exploreren? Oh, jawel hoor. Ja. Ik, met, in, met in mijn achterhoofd dat het morgen zondag is... dus ik niet hoef te werken, maar ja. En verras je jezelf dan ook nog wel eens? Door? Dingen te doen waarvan je denkt... hè, doe ik dat? Sta ik nou hier weer naakt op een bar te dansen? <laughs> uh, te weinig. Te weinig, dus misschien... Krijg je maar je moet wel weg. nieuwsgierig zijn, dus ja. dat is ja. waar. Ook naar je eigen grenzen bedoel je. Precies. <laughs> ja. uh, Gaan we proberen. Nou, ik denk dat wij onze, uh, nou, onze gesprek verder dan uh, voortzetten aan de bar. Ja. Maar ja, voor nu in ieder geval uh, buitengewoon bedankt. Ja, graag gedaan. Rob Wijnberg, heel veel succes met uh, NRC Next. En uh, ik ga hem maandag weer lezen. Graag. Uh, uh, Zometeen lust met uh, Zaraida en wij uh, spreken elkaar uh, beneden. Dank je wel. Ja.